Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 16 uur lang heeft de Tweede Kamer gisteren gedebatteerd over... Het strengste asielbeleid ooit. Het ging over de plannen om gezinshereniging stop te zetten... en een einde te maken aan permanente verblijfsvergunningen. Het CDA twijfelt of die plannen wel uit te voeren zijn... en wil sommige maatregelen uitstellen. De PVV ligt ook dwars. Zij willen juist alles nog strenger. En dus staan de plannen op losse schroeven. Dit Kamerlid van de ChristenUnie valt het even samen. Als het PVV niet voor het wetsvoorstel gaat, of hij nou in deze vorm ligt, of in gewijzigde vorm, een versteviging of verslechtering... Dan haalt hij waarschijnlijk geen meerderheid en dan kunnen we dat met elkaar afconcluderen en naar huis. Gisteren was alleen nog maar het debat. Volgende week wordt er over de asielwetten gestemd. Wat als er een oorlog uitbreekt waar Nederland bij betrokken is? Defensie is met GGZ-organisaties in gesprek om te zorgen dat er dan genoeg psychische zorg is, meldt RTL Nieuws. Het leger is al een tijdje bezig met plannen om bijvoorbeeld meer ziekenhuisbedden te regelen als dat nodig is. Maar voor de mentale zorg was er nog geen plan, zegt de club die de zorg voor veteranen coördineert. Je moet je voorstellen als er een grootschalig conflict is dat dat ook leidt mogelijkerwijs tot veel gewonden. Zowel in de somatiek als in de mensen met mentale verwondingen. En die grotere stroom die kan natuurlijk Defensie niet alleen aan en daar zullen ze ook de instellingen voor nodig hebben. De bedoeling is dat de plannen eind dit jaar klaar liggen. En de blue screen of death gaat van kleur veranderen. Je weet wel, dat blauwe scherm dat Windows laat zien als je computer weer is, is vastgelopen. Het gebeurde Microsoft-baas Bill Gates zelf ooit ook tijdens een presentatie van Windows 98. Let's plug it in. You'll notice that this scanner, build. Whoa. Nou, ja, mooi stukje geschiedenis. Het errorscherm is al meer dan 40 jaar blauw. In de toekomst wordt het zwart. Ook komen er teksten op het scherm die de gebruiker meer info geven over wat er is misgegaan. Heb ik het weer nog voor je? In het noorden en westen af en toe een bui. Later klaart het overal op. Komt de zon er af en toe bij en wordt het 19 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker op de wegen in Noord-Holland. Op de A2 naar Amsterdam tussen Knoppen Ouderijn en Maarsen duurt je er tien minuten langer over. De A4 naar Amsterdam bij Batuverdorp, ook 10 minuten vertraging. En aansluitend op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Knoppen Raasdorp en Amstelveen Stadshart een kwartier extra. Dat heeft te maken met de afgesloten A10, Daar moeten mensen omrijden.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 Elke keer probeer ik gewoon op tijd met mijn voetjes uit het water te komen... als James Plas begint. en ja, Ik waad ik mij ook helemaal uh, op de golf van Biscay, Gerrie. Ja. Ja, jij ook? Ja. ja. ja, ja, ja nee, je dient uh, helemaal mee, hè? Je uh, je, helemaal mee zo. Doe, doe je arm eens omhoog. Ja, klopt, je bent klopt. ook helemaal nat onder je armen. Ja. ja, nee, dat... Uh, <lacht> ja, nou ja, goed. Nou, goedemorgen ja. alle 1, 2 en 3. Ja, uh, dat maken, maken we zelf wel uit, hè? Oh Nee, me niet kwalijk. <lacht> nee, me <maar> niet kwalijk. <lacht> ja, nee. Ook. Meteen goeiemorgen. Dan nou, maken ze Gelijk een hele goeiemorgen. Uh, we maken er dit keer een serieuze uitzending van. Ja, een... nou, dat moeten we nog zien. Ik ben een beetje reconstructant. Je bent reconstructant. Wacht even. Wacht even. Ja. Moeilijk, woord. Ja. moeilijk woord. En wat ben je? Een ben ik vanmorgen. Ben je naar de dokter geweest? Ik ben naar de dokter geweest. Ja. Hij eh, zei. Die oranje piemel gaat vanzelf wel weg. Nee, maar oh. daar heb ik het straks ook nog wel even met jou ja. Ja, nee, over. Die oranje piemel. Goed. Ja, ja, dat ja. heeft wat, hè? Meteen. Ha. meteen nou weet je weet wat? We gaan eerst een stuk. <laughs> terug in de tijd, denk ik. En de mamas en de papa's. Ja, dit is toch lekker jongens. Dit is toch een lekkere oude meukenstap. Daar ja, ben ik toch gisteren ben ik toch de hele dag in de Tweede Kamer geweest. Waarom moet je daar nou in ja, de Tweede Kamer gaan Ja, debatteren over je de nieuwe asielwet. Ja, ja, ja. En ik heb mijn eigen, echt mijn stemmonden uit, uit mijn keel uh, gedebatteerd. Maar? Om het erdoor te krijgen. En potverdorie, ik krijg het er niet door. Komt er niet door je komt er niet door. Je komt er niet gewoon, door. Het is gewoon... Wat vinden jullie daarvan? van? Maar, ja. Wel van? Ja. Ja. Waarvan? Dat ik in die doorweg gekomen met die asielwet. Ik had mijn eigen asielwet, hè? Van de jongens wegwezen. Oh, was jij dat? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar die hebt geen motie, in geen meerderheid. Hè? Nee, ja. ik, nee. Ik, ik, ik, heb begrip, niet, hè? ik heb begrip. je niet. Ik heb begrip voor mensen die het moeilijk hebben, vluchtelingen enzovoort. En, en, uh, uh, maar uh, tegelijkertijd uh, durf ik gewoon niet meer door bepaalde wijken te lopen. Echt, echt waar? Echt waar, ja. ja, ja. In, Zij, waar? Zeker. Waar? Waar dan? Nou ja, uh, waar niet kun je even. Ja. Nou, ik, heb wel, ik daar ga ik een heel eind in mee hoor. Want uh, ik was onlangs was ik nog in het orthodoxe gedeelte van Stabborst. Ja, daar nou, moet je helemaal nou, niet over vertellen. Dat wil je ook niet. Dat wil je dat, dat niet. Wil je ja. niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Echt werkelijk. Klompjes maat 18 krijg je gewoon achter je hoofd aangegooid. Hè? Echt waar? Ja, als ja, je het gelooft. Uh, ja. ja. Hoor dat gewoon met een paar klompen die me passen, zeg ik dan. Nee? Okay. Ja, ja, ja. Ja. Stabborst, dus de Belt, hè, toch? Ja, nee, ja. nee, nee, nee, nee. nee dat, dat, nee, dat is niet de Bijbel, dat is een onderdeel ervan. Een onderdeel van de Bijbel. Ja. Wat is nou de Bijbelbelt? De Bijbelbelt die loopt van. Uh, um. Uk? Nee, joh, veel verder terug, Limburg heen. Veel verder Zo dan Limburg. Als? Ja, joh, nog verder. Je, die... je hebt wel eens gehoord van een pietenpad? Ja, Ik wou het ja. dat... net zeggen, ja, wou ik ook Nou zeggen, ja, de Bijbelpad loopt ernaast. En maar dus, dat heeft Even iets te maken eindig. met de KIKA, zwarte Pieterpad? Uh, ja, precies. Ja, Pieterpad is ja. wel een leuke, ja, zwarte Pieterpad. Ja, zwarte Pieterpad. Ja. Ja. Maar ja, dan mag je alleen maar komen het donker is natuurlijk. Dan ah, is het donker, dan heet het Zwarte Pieterpaar. Ah. Ja, ja, ja. ja. Goed, wat gaan we doen de komende drie uur? Want uh, uh, ja, de luisteraars uh, die, die zijn er natuurlijk al. We kunnen op dooromstandigheden uh, geen reacties beantwoorden. Uh, dat komt straks wel weer. Ben jij wel. Nou, ben jij nou, Ga jij ergens het uiteten met je vriendin? Dat je zegt van nou. Ah. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Kom je dan nou ook wel eens, jij ook? Je, Ik bel, ja. Ja, ja, een uh, uh, ja. chic restaurant. Ja. Hoor. ja waar waar, waar ook bijvoorbeeld er zit zo'n Engelse pianist. Ja. strangers ja. in the night. En ja, ja, ja, ja. I'm in the mood for love. Ja. fly me to the moon. Ja, om ja, dat, ja, dat is Een soort, entertainer. Ja, is ja. Een pianist man. Dat ja, is, is, die zit dat te, te spelen en die zingt dat het het wel. ken je kennen Kenny in speel? Maar luister, maar luister ik, ik zit daar in zo'n, ook aan de bar van zo'n, zo zo er zit ook zo'n pianist te spelen, hartstikke gezellig hoor. Dan ja. sfeert hij allemaal van die kroonluchters, van die glazen kroonluchters over het plafond en zo. En ik zit een biertje te drinken aan de bar. Ja, jullie zit te lachen, maar ik zit, duif drinken ook wel eens een biertje. Ja, ja. Dus ik zit een biertje te drinken en dan hoor, komt er een aap een aap. Een aap? Ja, niet zo groot hoor, zo'n klein aapje. Een big En die, die pakt gewoon mijn biertje <laughs> af en die zuift gewoon mijn biertje <laughs> nou, op. Ja. Ik, zeg tegen die, ik zeg tegen die barkeeper: wat krijgen we nou? <laughs> ik, ik zeg dat, een aap die, die, aap die pikt zo mijn biertje. Van wie is die aap? Ja, zegt die barkeeper, die, die is van de pianist. Oh? Dus zit nou die pianist. Ik zeg: Do you know your monkey stole my beer? <laughs> Hij zegt: nou, zing het voor, dan uh, speel ik het na. <laughs> Ik ken hem wel om Janke. Soms. Hij is netjes. Ik begin netjes. Hij is wel. Heel ja, ja, ja, ja. Jan komt als van Willem in de reen. Ja, ik, ik, ik, ik snap het van die man niet. Hey, mijn zoontje luistert ook mee. Ik krijg net een berichtje van, uh, ik begin netjes. Is dat die, die zoon die ja, de die die, die, te poetsen? Ja, die belt me steeds. Ja. Als, als ik gewoon uh, wel eens een beetje pikant mopje op de, op de radio vertel. Dat mag dat niet mag zeggen. Dan belt hij ja. me. Dan zegt hij van, nou, ik heb, heb, ik heb de pastoor gebeld. Dat kan je niet maken. Nee, nou, heb je één zoon, zoon die wel die weet hoe Hij heeft wel gelijk. Ja. Hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel zal... gelijk. Hij niet van zijn vader in ieder geval. Nou, Sander, als we nog een mooie plaat voor je moeten draaien, moet je even reageren. Ik weet niet of Willem zijn platenkoffer komt. Mee heb, maar in ieder geval... Uh, je kan het proberen natuurlijk. Ik hoor ping, ping, ping, ping, ping, ja, ping. Ja, hij reageert ja. Ping is even uit. Dat zijn de helikopters. Hij reageert weer oh. van ha, ha Hij wil een nummer horen van ha, ha. Heb je dat? Ha-ha? Nee. Nee, oh. nee. nee, nee, nee. Oké, okay, nou. Ha, ha, Sander, die hebben we niet. Ha-ha. Ik heb wel een nummer waar wij wat jong van wordt, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja? En wat is dat? Er The top of the stairs with her screaming in the rain? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys though it was not hand in hand? And was some black face in a lonely place when you could understand? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream of dream Up, let me fill your cup With the promise of a man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 Ja, kijk, dit, dit komt dus uit de, de oude doos van Willem. Ja, uit de oude doos van Willem. Ja, en maar de, daar zitten mooie dingen in. Die werd geoogst, hè? Harvest. Werd geoogst. Harvest werd geoogst. Ja, ja nee, dat is mooi. zo... Dat uh, is echt... Uh, ja, we hebben een, een verzoekje, hoor ik net, uh, vanuit... Uh, uh, het helikopterpoetsbedrijf in uh, Woensdrecht. Uh, Sander, Sander, die staat er met een poetsdoekje. Uh, ja, je, ik moet even zeggen dat je niet met je apparaatje tussen de wieken moet komen. Met je mameloe, uh, zeg maar. Met je Pimelotje. Ja, precies. Ja, ja, maar dat doet hij niet, hoor. Hij is, hij is, hij is best wel handig, mijn zoon, hoor. Dus, wat dat, ja. ja, ik ken ook iemand. die heeft twee linkerhanden, maar hij doet er alles mee. Hij is pas naar het Oostblok geweest. Zeg niet welk land, mag niet van de nee, censuur. Nee, doen we niet. maar doen we niet. Het zijn legerrij, oh, oh, oh. zijn, zijn maar hij is pas naar het Oostblok geweest. Ja, ja. Uh, daar hebben ze een, een flight simulator, hebben ze daar. Uh, ja. uh, oh, ja. dat, doet hij dat doet hij ook. Dat is een hobby van hem, doet hij erbij, weet je wel. Ja, een ja. flight simulator uh, ja. opbouwen en... Uh, ja ze hebben daar alles gesimuleerd natuurlijk hè? ook dat ze werkte, dat ze werkte helemaal niet natuurlijk, nee. ze, ging alles nee, natuurlijk joh, ze gingen he? gewoon de berg in nee hoor ze gingen gewoon de berg in weet je wel joh. was eigenlijk en, en, een beetje en maar simuleren was eigenlijk ja. een beetje een betaalde vakantie was het eigenlijk hè? En, ja ja ja ja en ja, ja, ja, ja, ja. die simulator ja nou, ja ik heb onlangs ik heb onlangs een ding aangeschaft trouwens oh een simulator bij Easy Toys bij, bij... voor Woensdrecht Ja, dit was ja. Een eventje voor die uh, propellerpoetsen staan naar woensdrecht. Ja, ja, ik ben zelf, uh, uh, nee, ik was 17. Ja. Kreeg een oproep voor uh, de keuring van dienst. Die ja. zegt pop voor dory De keuring van Ik ja, wil helemaal niet in dienst. Ja. Nee. Ik zeg tegen mijn kameraad, ik zeg weet jij wat om eronder uit te komen. Want jij bent afgekeurd Hij zei ja, maar dat dus heb ik ook handig aangepakt. Dus heb je dat gedaan dan? Hij zegt net gedaan of, uh, of ik blind was. Hij zegt nou in ieder geval of ik heel slecht kon zien. Ik zeg, heb je dat geflikt? dan Nou, hij zegt, die arts die hangt zo'n plaat op met al die grote letters. En dan wijst hij de A. Aan. En dan moet jij gewoon zeggen, dat is een C of een B. Ja, ja, ja, ja. Je moet gewoon je, moet je poot stijf houden. Je moet gewoon niet toegeven dat het... He, je, moet, je kan het gewoon ja, niet lezen. Consequent. Ja, consequent. Ja. Dus ik naar nou, die keuring. Nou, ik, die dokter, één hand voor je ogen. Ik zeg, nou, ik doe mijn hand, mijn hand eerst voor mijn linkeroog. En ik kijk zo naar die plaat. Die dokter zegt, wat staat daar? Die wijst de B aan. Ik zeg, dat is een K. Ja. ja, zei die dokter, je moet me niet in de manier nemen. Hij zei, wat is dit dan? En hij wijst de A aan. Ik zeg, dat is een B-dokter. Nou ja, wat hij ook allemaal vroeg. Alles was niet Alles allemaal was koud. Gerry, ja. ik werd afgekeurd. Ja. Ik wil het niet geloven. Ja. Maar, nou komt het. Ik kom mijn kameraad tegen. Ik zei, we gaan het vieren, Want ik ben ook afgekeurd. Dus we gingen samen een bioscopie pikken. Ik zit in die bioscoop, ik denk wat er naast me zit. Die, die, die, die keuringsarts. Die, die keuringsarts. Ik, zeg, ik stoot hem aan en ik zeg: is dit, uh, is dit de bus naar Leiden? Jo, <laughs> <laughs> hey, hé, hey, jongen. Maar hadden ze dat niet door dan vroeger, die keuring, dat je dan expres nee, afgekeurd nou, dat, dat, wilde ik heb worden? Ge, ik heb geen idee, nee, nee? maar het is dat dit, zal dit, toch wel gebeuren? Wat? Nou, dat ze dat niet door hadden, dat je ja, afgekeurd wilde ja, worden. Ja. Ze vonden altijd wel wat, denk ik, hè? Het dus ja. zorgde toch wel dat je in dienst kwam. Ja. Willem, Willem staat je heel ongelooflijk aan te kijken. Ja, dan. ja ik zie het. Die denkt bij zijn eigen van... Uh, ja, ik heb nog een triest verhaal. Mag ik het nog even? Ja, even dan. Ja, er zitten uh, 13 hoog. Vijf, vijf mannen. Die zijn uh, zonnepanelen aan het, uh, aan, het, uh, aan het plaatsen. Zonnepanelen. Ja. Ken je dat? Weet je, ja, ja, ja. Echt een van even die energiebesparende uh, ja. zonnepanelen ja, 12, 13 hoog, dus die zijn gezekerd. Hè? Weet je wat gezekerd is? Er zitten vast aan, zitten vast aan uh, lijntjes. Dat, dat, mocht er wat gebeuren. Dat dan lijken ze, ze toch. Uh, ja. Is er één, die hebt ze zeker niet helemaal goed? Ja. En die pseudonymiet is ook nog naar beneden. Nou, 13 hoog, hartstikke dood natuurlijk. Hè? Ja. Dat die collega's die van hem die kijken. Jezus, dat is uh, Willem van Dam. Uh, hij is getrouwd. Dan moeten we, dan moeten we toch zijn vrouw gaan vertellen dan, hè? Ja. Durf jij dat, zegt hij tegen een van de kameraden. Nou, ik vind het wel een beetje moeilijk. maar Als jullie erop staan, dan ga ik wel even naar die vrouw toe... om de nare boodschap te... Gaan jullie gewoon door met je werk? Ik kom zo over een uurtje met me terug. Komt hij een uur later, komt hij terug. Met een kratje bier. Hij zegt, dat ga je toch niet vieren? Iemand is goed met een kratje. Nee, hij zegt, maar ik kwam maar die vrouw, die doet open... Ik zeg, bent u de weduwe van Dam? Toen zegt ze, ik heet wel van Dam, maar ik ben geen weduwe. Dus zit die weduwe op een kratje bier. De prijsvraag! Ja, de Van wie was deze mop? Uh, von Jansen, denk ik. Nee, van Charles Duijf. <laughs> ja, dat, dat, dat, is toch, dat is toch... Maar ja, maar, dat is wel over... gruwelijk, hè? Hij is wel gruwelijk. Hij is heel ja, gruwelijk. Ja. Met name omdat het ging over zonnepaneel. Over zonnepanelen gesproken. Ja, ja. The sun is burning in the sky. Strands of clouds go slowly drifting. He ran knee a smear of error. Ja, Charles is net een heel spannend verhaal aan verteld. vertellen. En dan is het nummer afgelopen. Dan moet ik heel onbeleefd je koptelefoon opzetten. Want. Ja. Ben, ben nou ja. jij eigenlijk een beetje handig? Dat je zegt van nou, ik, ik, ik kan wel wat maken, links en rechts. Klus jij wel eens bijvoorbeeld, klussen? Ja, maar ik ga altijd de andere kant ook. Meestal van rechts naar links. Oh. Maar dat komt ook dat ik twee linkerhanden heb, maar ik kan er alles mee. Oké. Okay, ja. Ja, ben jij handig? Ja, een vrouw, ben, een vrouw? Nee, ik ben absoluut niet handig. Je bent niet handig, maar hoe... Nou, niet in, niet in elektra of dat soort dingen, daar dat, dat snap ik niks van. Nee. Ja, buurman... Ik kan niet... wel een lampje indraaien, dat kan oh, ik wel. Oh, maar ik kan maar eruit draaien. En ook eruit draaien. Als die kapot is, moet je ja, de rest uitdraaien ja, en dan weer een ik. nieuwe ja, erin. Ja, dat dat kan je het niet andersom doet. Want nee, dat dan, kan ik wel, ja, ja. Dat je het maar, gewoon die, die nieuwe eruit draait en die, die oude erin. Dat, nee, nee, dat, nee, nee, nee zo stom ben ik niet. Maar ik zeggen dat jij een lichtend voorbeeld bent? Een licht, ja, dat mag. Een lichtend voorbeeld. Ja, maar dan komt de buurman gisteren naar me toe. Hij zegt, ah. uh, uh, klus wel eens? Ben je, ben, je, ben je een beetje handig? Ik, uh, heb, je, heb je wel eens uh, uh, dingen die thuis niet werken? Ik zeg, ja, nou ja, uh, uh, de DL-buis gaat wel een stuk. En, uh, ja. Ik zit tegen mijn buurman, heb jij, heb jij thuis dan ook dingen die niet werken? Hij zegt ja, mevrouw. Die werkt niet. <laughs> die werkt niet. Ik snap het niet. Ik mis de klo. Ik mis de klo. Jongens, dat maakt helemaal niet uit. He? Heb jij dingen thuis die niet werken? Ja, mevrouw. Die werkt niet. Die vrouw werkt niet. Ja, maar dat is toch helemaal geen leuk mopje? Vind je? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch absoluut vrouwvriendelijk? hè? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan, ja. dan laten we Dat is een anticlimax. Ja, anticlimax. Dan laten we ja. de lach weg. Dan laten oh, ja. we gewoon de lach weg. We, ja. we hadden gewoon de lach heb weg. Hebben we niet gehoord. niet gehoord. Nee, Ik nee. heb ook geen lach gehoord trouwens. Ik hoorde niks trouwens. Nee, nee. Maar waarom niet eigenlijk? Ja, weet ik veel jongen. Weet ik ja, dat veel. weet ik er allemaal niet. Hé hey, jongens, ik heb een verzoekje. En uh, dat is dan niet zo een verzoekje. Dat is een verzoekje van Saatje. Uh, oh, Saatje? Van eh... Zubetje is king when boy meets girl here's what they say when the moon hits your eye like a big pizza pie that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine That's some more Bells will ring ting-a-ling-a-ling, -a, ting -a, a ling and you'll sing the beat Hearts will play tippy tippy tay tippy tippy tay like a guitar and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 'Cause me, but you see back in old Napoli that's more bells will ring ding a ling a ling a ling you sing Vita Bella bell Bella, Vito hearts will play like a gay under lucky fella when the stars make you feel just like pastor Amore. when you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, senor. Maar je ziet back in ja, gezellig. Prego, prego, prego. Ja, preko, ja. ja, het ja het, het, het, team Martin. Het was in mei, was het ook weer gezellig in, in, in de Arena in Amsterdam. waarom was dus je daar gezellig? Met de, toppers, hè, met, de toppers. met de toppers. Ben je er wel eens geweest? Ik ben er nooit geweest. Nee, ik ook niet. Ik ben wel eens bij Fjørgen thuis geweest. Bij vroeger. thuis. Was, vrouw? Ja, was oh. de vrouw uh, alleen? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee. <laughs> oh, dat had gekund, hè? Ik zou, niet, ik zou niet graag daar naartoe gaan. Om met al die mensen. Maar, maar, maar je weet je wat? Nee, ik bedoel in de arena. Ik bedoel of oh. met zo'n grote. Maar het, het misverstand, Gerrie, want daar wil ja. ik het eens eventjes met jullie serieus over hebben. Ja. Dat je even bent ga eten. Ja, ja, ja. Hey, wat bijleert ook, eh, want zo'n programma van eh, vrijdag gebeurt, het moet natuurlijk moet ook wel wat gebeuren, dat je ook wat nee, bijleert ook natuurlijk. Was, he? ja, ja. Maar eh, de toppers, dat gaat niet om de, de personen die aan het zingen zijn. Maar om wie dan? Dat gaat om de nummers die gebracht worden. En dan toppers, dat topnummers. zijn toppers. Dat zijn allemaal topnummers. Oh. En daar zo is het programma ontstaan. Ja. Maar, maar de toppers zingen topnummers. Maar eigenlijk dacht heel Nederland, wat een verbeelding... dat ze zichzelf de toppers durven noemen, eigenlijk. Maar er was ja. ook zo'n andere band... maar die zongen allemaal nummers die niet zo goed verkochten. Hoe heet dat dan? Oh ja... De floppers. De floppers. <laughs> de floppers. ja, die zijn er ook. Ja, je had wel, uh, vroeger dat programma met Herman Stok. He, ja. van top, top of flop. Met de toeter. Ja. Vond de Herman Stok zelf wel een flop, hoor. Maar... Ja, dat was wel een leuk programma. Ja. Hey, Willem. Ja. Ja. ja. <laughs> hey, laat me toch maar... eens een keer, rust, man. Ja, ja. Hey, maar luister. Ja. Jij hebt een Kia. Jij rijdt een Kia. Ik rijd een Kia. Nou, weet jij nou, Gerry Ik rijd weet... geen Kia. Jij rijdt geen Kia. Maar weet je nou het verschil tussen een vrouw en een volkswagen... Och, jeetje. Nou, daar gaan we weer, hoor. Een vrouw, vrouw raak je niet zo Snel. Een Volkswagen ben je zo kwijt, zo moet ik zeggen. Ja, dat je een lelijke kind ook weer. Nog eens. Een is. Volkswagen ben je zo kwijt. Oh. Oh, ja. Hallo, kan iemand een kind een koekje geven, alsjeblieft? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat zijn vrouwenvriendelijke grapjes. Terwijl jij, terwijl ik snap het niet. Ja, terwijl ik Gerry heel lief vind hoor. Terwijl jij toch wel, jij bent echt een Rockefeller, ben Rockefeller? Cinderella, ik ben Cinderella Rockefeller ben ik. Wie? Cinderella Rockefeller ben ik. Wie is dat? I'm lady, I'm lady, I love lady, lady fell in love Ken jij Rockefeller, uh, Gerrie? Uh? Rockefeller ja, of Rockefeller. persoonlijk? Die, uh, die man met die rokken aan. Ja, zo'n zo schot is dat. Met zo'n schot. Ja, ja, ja. Maar je had toch, hangen, de uh, je vellen hangen erbij. Weet je het. hebt toch een uh, president Rockefeller gehad, dacht ik? Ja, die ja. Hebben, ja, ja. Er staat ook een kerel achter maar nou, Dat is ook een Rockefeller. Ja, die, vindt, die, ja, die heeft geld, die kerel. Oh, oh jee, schoen, oh jee. Dan zit hij om een koptelefoon <laughs> te plukken. <laughs> ik zet je noise-cancelling aan. Kijk, kijk. Ah, noise-cancelling. Ja, ja, ik was er weer. Ja. Zo, hij, ik schrok naar beste. Wat toen... heb je snel gedaan. Ja, ik ben versneld ja, natuurlijk. Um, hoe heet het? Um? Ja, en dan ben je in de wagen, hè? Nou, je nee, je bent niet in de wagen. Ja, ja, ik liep net naar buiten, hier. En? En dan zag ik bij, die, bij, die, uh, bij de parkeerplaats, verderop, heb ik die ja. hoge struiken. Ja. En dan zag ik net een man liggen. Wat is dit nou? Een man liggen? Ja. Ik zei, wat is dit nou? Ik loop naartoe. Ja. Ik zeg tegen hem van, uh, ik zeg meneer, wat is dit nou dan? Hij zegt van, uh, ja, ik, mo ik moet plassen ik zei ja maar plastic daar ga je dan niet leren ja en het, maar ik kan wel gestaan zijn maar ik mag niet zwaar tilden, ik heb hernia Sorry, maar. nou ja. ja maar je ja. moet het toch ja je moet toch je moet het toch je moet het toch ja, ja. Het toch. ja. Eh, dat is wel een uh, uh, hij is wel erg zwaar geschapen dan die man hè? ja die, die. Wel, ja, nee, daarom lag je op de wel, grond en nee, oh. gewoon een slechte rug oh in de stamgaring past dat hij opviel ja <laughs> Ja, zo nou ja, Kan allemaal ja. gebeuren. Kan allemaal, de, de, de, de, Daar kun je niks aan doen. Krijg je krijg er voor hetzelfde geld allemaal bij. Dan de... krijg je er allemaal bij, wat ja. je maar wil. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is, dat is inderdaad zo. Hebben we nog iets gemist trouwens in mijn... Uh, in mijn uh... Nee, want of of je was je wat... zo snel, dat, dat kon gewoon niet. Of <laughs> jij wat gemist hebt? Nou, je jij, jij hebt, jij hebt van alles gemist. Of wat heb ik gemist? Ja, ik heb met Gerrie we hebben een heel verhaal hebben we gehouden. Joh. Ja. Over de problemen in Nederland, over de problemen in België. Gerrie, toch? Overal problemen. Ja, Greggie is in België geweest uh, gisteren, hè? Ja, ja. In Brussel? In Brussel. In ja. ja. ja. nou. Brussel. Ja. Heb je familie opgezocht? Marken. Ja. Ja. Ja. ja. En hij had weer een ander jasje aan, hè? Ah, Altijd. Elke Ieder dag, dag, ander, iedere dag een ander jasje aan. Ja. Ja. Leuk, hè? Ja. Ja. Ja. ja. Wat had hij daar vorige week aan? Ik zag er maar een foto van een, een stoephoertje. Ik weet niet wat dat is, hoor. Een wat? Een stoephoertje. Ja, ik vertaak in België. <laughs> Ja, dat is. Ik weet ook niet wat het ik ben, betekent. Maar het is, of zo. Ja, ja. ja dat geloof ik. Ja. Geloof jij een beetje in, <laughs> in magie? In magie. Magie? Magie, ja, magie, ja, magie. Alleen zoek. Oh, oh, oh, it's magic. Van of, Pilot. Van pilot geloof sorry. je erin? Nee, ik geloof het niet zo. Magie? Magie? Ja, het is jammer, hè. <laughs> dat is wel weer jammer, hè. Maar wat, wat wil je ermee zeggen, daar, jongen? Nou ja, ik heb zo vermoeden dat er iets met magic aan zit te komen, maar... Eh. Echt waar? Ben jij. Ja. Uh, ik heb zieke hem gekregen. Ik heb zieke gekregen. Oh. Nou ja, maar die hele lijst. Die, oh dat die is is geen... Nee, nee het is een systeem, die is ingedeeld. Ja. Uh, als ik er de tijd voor heb, ja. dan, dan doe ik het gewoon. Oké. Okay. <coughs>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 Thank you. ja zeg als de tijd aan mijn kant is dan, dan kan alles en uh, ja. even een uh, verkeersbericht uh, speciaal voor uh, Petra in uh, in Herenveen kijk uit en vooral met wat er oversteekt Herenveen uh, is dat nou ligt dat vlak bij Vrouwenveen Vrouwenpolder op... nee Vrouwenveen veen ja Herenveen Vrouwenveen, Vrouwenveen uh, nevenveen, nichtenveen. Kinderveen. Uh, Oomveen, tanteveen. Overveen. Serenberg. Overveen. Overveen, ja. <laughs> ja, dat is. Uh, ja, dat, dat weet ik niet, jongens. Mijn, mijn topografie is niet zo uh, toppie. Ja, maar alleenstaande vrouw. Ja. Willem en uh, Gerrie. Alleenstaande vrouw moet naar de dokter. Maar dus ze heeft zeven kinderen. Wel? Zeven, zeven. Altijd, ja. eh, altijd een levensverhaal van jou, hè? Ja, het is uit het leven gegrepen. Dus ze, neemt, ze neemt die zeven kinderen mee naar de dokter. En met de dokter aangekomen wil de dokter zich voorstellen aan alle kinderen. Ja. En wat blijkt, die ja. wil het niet geloven, alle kinderen heet hij Jan. Oh. Huh? Vraagt de dokter en de vrouw, waarom, waarom heten al, <lacht> al uw kinderen Jan? Nou, zegt die vrouw, dat is erg handig. Laten we bijvoorbeeld gaan eten, hoef ik alleen maar te roepen Jan. En dan komen ze allemaal. Oh. Toen zegt die dokter, ja, maar als je er nou eentje nodig hebt. Nou, zit die vrouw door, noem ik ze gewoon bij mijn achternaam. Oh mijn jongen. Dat zat erin, hè? Ja. Dat zat erin. Oh jongen, jongen, jongen. jongen. Ah. Het is helemaal goed dat we, maar, dat we nog maar drie uitzendingen hebben, jongens, want uh, dit loopt de spuug aan naar uh, jou. Nou, toen was het net boppje, toch? Dit? Wat zei je? Ik vond hem, ik vond hem wel netjes. Ja. Was een ja, het was geen onvertogen woord. Het was geen kruisemop, maar een kruisemop. Ja, ja, ja. Toch? Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Nou ja je kan zeggen wat je wilt. Dat, dat, dat staat als een rots natuurlijk. Het is net als met wolken. Je moet niet overdrijven. He? Nee, Toch? zo is dat. Nee, dat vind ik ook. Nog een keer? Het is net als met wolken. Wolken. Je moet niet overdrijven. Maar dat doe je er ook dat niet. vraag ik aan die wolken. Die moeten, die moeten juist wel overdrijven. We dat overreizen. de zon weer tevoorschijn Overdrijzen. komt. Overdrijzen. Begrijp je het nou? Snap je weer die klemtoon. De klemtoon hè? Ja, jullie doen die klemtoon iets anders. Ja, ja, ja. Maar want ja. jullie zeggen ook bijvoorbeeld: uh, zeggen spoorbomen. Of spoorbomen, wat zeggen jullie? Spoorbomen. Spoorbomen. En, ja. en lantaarnpaal, zeg je daar tegen? <laughs> wat zeg je daar tegen dan? lantaarnpaal? Ja. Ik zeg niks terug, want je zegt ook niks terug. terug. Ja. Dat vind ik ook. A winter's day In a deep and dark december Freshly fallen silent shroud of snow Friendship causes pain, it's laughter and it's loving I disdain. een zachte bries. Jij bent ook wel een rotsje. Ah. En Gerry en ik zijn een island. Wat zijn jullie? Wij vormen samen een eiland, jij met de rots. Dat ken ik niet, je, je ken nog samen een eiland. I en De uh, rots. Uh, twee eilanden is vasteland, hè, dat weet je hè. Is dat zo? Ja, zeker. Heeft nou een eiland, heeft dat iets met eieren te maken? Dat, uh, nee, volgens mij niet. Alleen als de vogels op, uh, broeden. Ah, oké, oké. oké. Ja. <middels> Hé, hey, maar er was een telefoon, zag ik. Uh. Ja. <middels> verkeerd verbonden. Ja, verkeerd verbonden. Verkeersbanden, ja, er was geen jager, geen Nee. Dat... Ja, geen jager, geen neger. Ja, ja. ja, ja. Goed. Um. Oh, hij had maar gezegd dat ik moest spelen. We gaan uh, een romantisch weekend tegemoet, luisteraars. Zeker wat het weer betreft. Oh. oh ik begin met de waarschuwingen. Oh. Er, zijn, er, zijn, er zijn geen waarschuwingen. Oh. <laughs> Vanochtend begint zwaar bewolkt en een gebied met regen trekt van west naar oost over het land. Van het westen uit wordt het in de loop van de ochtend droog en breekt de zon af en toe door. De wind is zwak tot matig en komt uit west tot zuidwest. Ja, ja. Vanmiddag, luisteraars, zijn er vooral in de westelijke helftperiode met zon... ...en blijft het droog. In het oosten is het eerst nog bevolkt. De maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden... ...en de noordwestkust... ...en 25 graden Celsius in het zuiden. De wind is matig uit het westen. Kom er niet meer uit. Zuidwest, ootwest, thuiswest. Het heen en weer. Ja. Het heen en weer ja. Vanavond, luisteraars, vanavond... ...dat is dus als, als de schemering gaat vallen... ...dan is het vrij zonnig en droog... De wind komt uit het zuidwesten en is dan zwak tot matig langs de westkust, vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog. De minimumtemperaturen worden ongeveer nou, zo'n 17 graden. Hoeveel? 17 graden, ja, 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. En aan de zuidwestkust. Mogelijk krachtig. Windkracht 6. Zo. We gaan naar morgenochtend. Morgenochtend. Morgenochtend? Ja, morgenochtend is het een half te zwaar bewolkt. Met slechts af en toe het zonnetje. In het noorden is er plaatselijk wat lichter regen mogelijk. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. En langs de kust vrij krachtig. Ja, ja. Morgenmiddag, luisteraars. Dat is dus als de zesde ochtend geweest is, dan komt de middag. Morgenmiddag is het half tot zwaar bewolkt met slechts af en toe uh, een zonnetje. In het noorden is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. En de wind komt uit het zuidwesten en is dan zwak tot matig. Langs de kust vrij krachtig. Dan gaan we even naar een serieus gedeelte. Morgenmiddag is er vrij veel bewolking. En in de loop van de middag dan breekt de zon wat vaker door. Het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur ligt dan, luisteraars, tussen de 24 graden Celsius in het noorden en 29 graden Celsius in het zuidoosten van het land. De wind komt uit het zuidwesten en is matig langs de kust, vrij krachtig. Morgenavond, dan zijn de perioden met zon, dan verdwijnt die hele bewolking en in de loop van de avond, het blijft droog. De wind is zwak tot matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. En dan komt de zuidwestelijke richting, komt die wind vandaan. De bron, daar moeten we het over hebben, gerry, De bron is van het KNMI, het Koninklijke ja. Nederlandse Meteorologische Instituut, ja, Willem. Ja, ja. Snap je het nou? Zijn die reddingsmaatschappij? Begrijp je het nou? Bent, jij bent van de KNRM, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dit was van de KNRM, dus heel wat anders, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Oh, jij bent niet meer van de KNRM. Van de KNRM ben ik. Oh, je bent van de KNRM. Hij is overgestapt, over, Het over, he? Overgestapt, ja. ja. Oh, je bent overgestapt. Ik loop de hele dag met zijn thermometer in... Uh, naar, ja. Hij is, hij, is, hij is overgelopen, het is overgelopen. is overgelopen, ja. over, over, over, over. over. Maar dat was, het, uh, dat was het weer, weer. Dit was het weer weer. Ik heb maar eens een alternatieve uh, versie. Uh. Ja, die was, die ik denk dat nou, hij leuk. begon eerst uh, een beetje als Herman van Veen. Later betrapte ik mezelf erop dat ik toch eens een beetje iets hoorde van Kim Holland. Daar ook OK in. Ja, ja, ja. Doordat ik denk Robert Long en uh, Ron Brandstede. Ik heb ja. dan hem voorbij gehoord. We ja. zijn oude cowboy, hè. dat kan ik ook nog wel even vertellen. Een oude cowboy, die zit in de bar, zit hier een biertje te drinken. Er komt een mooie jonge vrouw naast hem zitten. Mm. Leek precies op Gerrie trouwens. Ja, ja, Geri, ja je moet er toch uh, horen van. Maar ja, een mooie jonge vrouw komt er naast hem zitten en uh, uh, die vraagt, bent u een echte cowboy? Nou, wel, zegt die oude man. Ik heb mijn hele leven heb ik, uh, me bezig gehouden met koeien drijven, naar de rodeo's gaan, hekken repareren, de koeien helpen kalveren, tractors bereiden en mijn honden eten geven. Dus ik mag wel zeggen dat ik een echte cowboy ben. De vrouw zegt. Ik ben een lesbienne. Ik doe de hele dag niets anders dan van vrouwen denken. S'morgens als ik opdracht sta, dan denk ik aan vrouwen. Als ik douche, denk ik aan vrouwen. Als ik tv kijk, denk ik aan vrouwen. Ik denk zelfs onder het eten aan vrouwen. Het schijnt dat alles in de wereld maar aan vrouwen doet denken. Nou, de twee nemen in stilte een slokje van hun drankje. Even later komt een man aan de andere kant van de oude cowboy zitten en ze haar vraagt: Bent u een echte cowboy? Zegt die man, ik heb altijd gedacht dat ik een echte cowboy was. Maar ik heb zojuist ontdekt dat ik een lesbienne ben. Dat zat erin een beetje. <laughs> echt gebeurd, hè? Dit. Ja, natuurlijk. Nee, ja, dat, dat, de, dat de mensen ja. thuis niet denken van hij verzint het. Ik verzin het helemaal. Nee, het is gewoon nee, echt, echt gebeurd. Het staat allemaal opgetekend in de Winkel Prins. Die grote encyclopedie. Oh, bestaat ja, die nog? Ja, hoor. die bestaat. Ja, nog. ja, bestaat die nog? Alleen bij mij in de kast, hoor. <laughs> bij, <laughs> voor de, bij heel veel mensen. Voor denk de die rest die is hij nergens meer te koop. Oh, Nee, nee, ik, heb, nee ik heb de Oosthoek. Oh, ook een mooie hoor hele dikke pillen binnen dat heeft niet hele kwamen ze toch vroeger aan de deur mee dat je dus zo'n. Nee dat Ik zou jou vertellen, ik zou jou vertellen dat heb ik zelf, ik nog gedaan. Zelf gedaan. Encyclopedieën verkopen. Kolportage heette dat aan de deur. Kregen de mensen eerst een blaadje in de bus en dan konden ze een poster winnen. Ja. Stuurden ze dat op naar Bos en Keuning dat was toen de uitgeverij. En dan, nou, dan had je natuurlijk prijzen. Dus de daar kwam, kwam Charlotte aan Char Char de deur. <laughs> de kolporteur, de die kwam aan de deur. Met een de koffertje, met, met, met Als jij, jij zegt kolporteur klinkt het smeren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Maar luister, had ik drie boekjes. <laughs> Kijk, doe nou even seri ja, <laughs> ja, joh, doe dus ja. serieus. Jullie ja, doen het nooit serieus. Het is serieus dat, dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. Had ik drie van die boeken bij hem? van een zware boeken. De sesam encyclopedie was dat. Oh. Ik oh. kan rustig zeggen, want volgens mij bestaat hij niet meer. Dus het uh, dus niet echt reclame, dit. Maar die Cesar-Encyclopedie, maar er waren best wel mooie boeken. En, maar ik kon dus voor 25 gulden toen. Ja. kon ik die drie boeken gewoon aan, ja. Meteen, ja. meteen achterlaten. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan uh, moesten ze wel tekenen voor de hele encyclopedie. En dan kregen ze nog een paar boeken dus nage nageleverd. Maar ja. dan konden ze per maand konden ze dat, konden ze dat betalen. Ja. ja dat moest je ze dus maandagse uh, dus ik ik heb dat en dus dus ja, mijn serieus toch ik ook heb ik ja. heb je ach, ach kijk toch er komt een hele belangrijke gast binnen luisteraars ja dat, dat is... dat ik ook daar ben dacht ik nog ja dan gast inderdaad Pierre Cardin ja heb jij dus uh, Pierre, ja, jij, uh, Pierre Gart, ja Pierre Cardin heb, heb jij nog een, een, een, een leuk liedje ja, voor Pierre zeg ik kijk ah dat, wat een ja, dan, hush. Hush. Nou, zo zijn we aangekomen bij de klok van, van 11 uur. En uh, ja, nog even een klein stukje muziek. En na 11 uur zijn wij er weer.